1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Economie gaat niet groeien, maar krimpen verwacht de Nederlandse bank. Grote problemen bij nieuwe dienstregeling Arriva... en wegslepen Ocean Victory waarschijnlijk pas vanavond. Vanmiddag zijn er buien met winterse neerslag. Er is ook wat zon. Middagtemperatuur ongeveer 4 graden. Morgen zonnige periode, op de meeste plaatsen droog en een graad of 2. De Nederlandse Bank stelt de verwachting voor de economische groei naar beneden bij. Ging de Nederlandse Bank een half jaar geleden nog uit van een groei van ruim een half procent. En nu zegt de bank nee, het wordt een krimp van uh, ongeveer een half procent. Meer als stekalorum van de economieredactie. Jij komt net bij de Nederlandse Bank vandaan. Wat is er veranderd van waar die bijstelling? Er ja, zijn eigenlijk twee belangrijke redenen. In de eerste plaats de wereldeconomie. Die is verder verslechterd. Ja, en als Nederland moeten we het natuurlijk van de uitvoer hebben. Daar, dat is eigenlijk de kurk waarop onze economie drijft, zegt DNB. En uh, daar komt ook nog eens bij dat wij vooral goederen verkopen aan euro-landen. Meer dan 60% van onze export komt daar vandaan. En juist met die euro-landen, ja, daar gaat het natuurlijk niet zo goed mee. Dus dat merken we dan direct. En daarnaast geven we ook minder uit, bedrijven en consumenten. En dat doet natuurlijk ook geen goed aan de economie. En dan kun je zeggen, ja, een half procent meer, een half procent minder. Hoe erg is het allemaal? Nou ja, DNB vindt de zaak toch wel vrij ernstig. Luister maar wat directeur Job Zwank van DNB zegt. Dat hebben we gezien in het derde kwartaal. Toen is de economische groei tegengevallen met 1% kwartaal op kwartaal. En dat is uitzonderlijk. En dat kwam met name doordat de exporten het aflieten weten. Nou, Dat beeld zien we de komende tijd zich voortzetten. En dat is best ernstig. Uh, dit jaar komen we uit op een groei van min 1. En ook komend jaar zal de groei negatief zijn. Ietsje minder negatief. Maar in de loop van het jaar zal er wel economisch herstel langzaam gaan optreden. Best ernstig, zegt Job Zwang dus. Hij kan zich niet herinneren dat het al een keer eerder is gebeurd... dat in vier jaar tijd er twee keer sprake is van een economische krimp. Uh, na de Tweede Wereldoorlog heeft hij het dan over. Dus uh, uitzonderlijk, um, um, zegt hij, maar dat is ook niet zo gek... want die crisis van nu, dat is de ergste sinds die van de jaren dertig. Dus in dat opzicht is het ook wel, lag het ook wel in de lijn der verwachting... dat we weer terug zouden vallen naar die eerdere opleving. En ziet hij ook oplossingen? Hoe kom je uit die crisis? Nou ja, daar is die wereldeconomie, die moet ons er weer uit trekken. En um, daar is de verwachting van dat het in 2014 in elk geval weer beter gaat. Waardoor dan ook de Nederlandse economie weer gaat groeien met een procent. Dus daar moeten we nog wel even op wachten. En verder is het heel belangrijk dat we weer vertrouwen erin krijgen dat het goed komt. Nou ja, de berichten zijn nu natuurlijk somber. Dus het vertrouwen is eigenlijk naar een dieptepunt gedaald bij bedrijven en ook consumenten. Waardoor we dus minder uitgeven. En uh, dat moet dus weer terug op niveau. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat tussen de oren te krijgen van mensen. Dat het allemaal wel weer goed komt. Problemen dus. De groei niet positief, maar in het negatieve. De Nederlandse Bank verwacht dat. Merel Stikkelorum, dankjewel. Dan naar Arriva, daar hebben ze opstartproblemen. De vervoermaatschappij heeft in vier gebieden het vervoer overgenomen van andere maatschappijen. En gisteren werd er voor het eerst gereden in die gebieden. Bus- en treinvervoer hebben we het dan over. En vandaag kwam de eerste maandenhochtend spits. En het regende klachten van reizigers over volle treinen, over vertragingen en over de routes werden geklaagd. Roos Sevenboom van Arriva. Misschien wel om goed uit, om uit te leggen is dat we niet alleen uh, een nieuwe dienstregeling hebben ingezet... Nou, we zijn begonnen in vier nieuwe gebieden überhaupt te rijden. Dus we hebben vier grote contracten gewonnen de afgelopen twee jaar. En, en met mannenmacht gewerkt om vandaag in vier nieuwe gebieden te rijden. Dat betekent niet meer met 50 treinen maar met 100 treinen. En dat betekent niet meer met 500 bussen, maar meer dan 1200 bussen. Niet meer met 1500 medewerkers, maar meer dan 4000 medewerkers. Dus dat is wat er voor Arriva vandaag is gebeurd. We zijn vandaag in de spits met een heel groot bedrijf, met heel veel materieel, begonnen eh, in Nederland. En dit was ook gelijk dag één, of heeft u eerst flink geoefend? Dit was... Nou, dat kan niet, hè. want op het moment dat je een, een gebied overneemt... rijdt er een andere vervoerder. En wij nemen het vervoer over van zaterdag op zondag. Dus zondag om een uur of vier gaan alle bussen van de vorige vervoerder gaan eruit. En al onze bussen komen het gebied in. En gaan dus eh, krijgen de juiste uh, titel op de bus, krijgen de, de chauffeurs worden ingeregeld, krijgen de over Nou, alles wordt erin gezet. En dan gaan we rijden zondag. En dan is het allemaal voor u heel erg wennen. Noemt u eens ja. een voorbeeld, waar leidt dat toe? Nou, bijvoorbeeld in Leiden hebben wij 24 hybride bussen overgenomen van Collection. Die bussen kun je niet van tevoren voorbereiden. Die, gaan, die worden uit de dienst gehaald. En die nemen wij weer over in de dienst. Nou, die moeten wij nog voorzien van over chipkaartapparatuur. En daarnaast moeten wij die nog voorzien van de juiste film. Um, uh, op de bus, hè, de route waar ze toe rijden. Nou, dat lukt natuurlijk niet in één dag. Daar hebben wij een aantal dagen en soms wel weken voor nodig om dat te organiseren. En dat kun je helaas niet van tevoren doen. Dat moet je ter plekke doen. En dat is heel vervelend voor de reiziger. Want die weten niet, hé, hey, waar gaat deze bus heen? Um, je ziet dat als mensen gaan rijden in een gebied, hè, een vervoerder gaat rijden in een gebied, is de eerste week, is, um, de eerste zeven dagen zijn nieuw. Je gaat al die zeven nieuwe dagen ga je rijden. Daar zijn allerlei knelpuntjes in. Er zijn wissels op het spoor, niet goed. Die trein moet misschien toch nog uh, een minuut later vertrekken of eerder. Die bus moet daar een lus maken die toch korter is. Die route is toch niet zo voordelig als we hadden gedacht, hè? Dat verkeersdrukte, dat moet zich even zetten. En um, die eerste week is voor ons dus heel belangrijk om de fine-tuning aan te brengen in de week erna. Dan vervolgens komt er een kerstvakantie, dan kunnen we de boel echt helemaal goed in elkaar zetten. Maar nou, in januari, de eerste week, moet je van ons echt kunnen verwachten dat het uh, vrijwel vlekkeloos verloopt. Roos Evenboom van Arriva. De rente op Italiaanse staatsobligaties is fors opgelopen... door de aankondiging van het vertrek van premier Mario Monti. De rente op tienjarige Italiaanse staatsleningen steeg naar 4,8 procent. Vrijdag was het nog 4,5 procent. Beleggers hadden een groot vertrouwen in Monti... en ze vinden het slecht nieuws dat hij opstapt. Verder zijn veel beleggers geschrokken van de aankondiging van oud-premier Berlusconi... dat hij wil terugkeren in de Italiaanse politiek. Correspondent Rob Zoutberg. Dezelfde Berlusconi die natuurlijk niet in staat was... om aan de Europese eis van hervormingen te voldoen. Sterker nog, die een enorme blamage ervan maakte. Een premier die zich vooral bezighield met bonga-bonga-feesten. Nou, diezelfde man... Die dus, die wil nu weer terugkeren om zijn opvolger... dus de man die wel serieus wat wilde euh, aan de kant te drukken. Nou, je ziet onmiddellijk, hè, de koersen die staan enorm onder druk. Het renteverschil met Duitsland loopt weer op. Hier zit duidelijk niemand op te wachten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Hoe is het met de Ocean Victory, dat vrachtschip dat sinds gisteravond voor de kust van Zandvoort ligt? Nou, bergers zijn erop, op dat schip, voor overleg. De Ocean Victory raakte op drift, was in een ketting gevaren en kreeg motorpech. En het schip wordt nu op zijn plek gehouden. En, maar het kan nog niet worden weggesleept. Peter Westenberg van het kustwachtcentrum in Den Helder. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom kan het nog niet van zijn plaats worden gehaald? Nou, Het ligt op dit moment nog stabiel op de plek waar hij de hele nacht al ligt. Uh, sterren zijn aan boord. Uh, we wachten nog even af tot het weer wat beter gaat worden. Op dit moment nog een noordenwind boven voor 6. Dat is nog behoorlijk. Die gaat wat afnemen. Draait ook naar het noordoosten. En het zal in de loop van de avond worden dat ze gaan proberen het schip daar weg te halen. Loop van de avond. Ja, inderdaad. Rond een, een rond een uur of zes uh, zal aangevangen worden met de ankers omhoog te halen. Nou, en dan vervolgens, uh, denk ik een tijdje later, uh, gaat het proberen worden het schip naar de haven te slepen. Waar gaat hij heen, Heimuiden? Hij gaat naar Heimuiden, inderdaad, ja. Die bergers zijn nu aan boord. Uh, wat zien die? Uh, nou, daar heb ik verder geen contact mee. Uh, als we geconstateerd hebben dat het schip naar binnen kan, dan is het in ieder geval stabiel. En hoeveel schepen, hoeveel sleepboten heeft u er nu aan Nou, op dit moment eentje om de boel uh, stabiel te houden. Uh, uiteindelijk, uh, voor het naar binnen slepen, zullen vier sleepboten gebruikt worden om hem helemaal de haven in te krijgen. De ankers zijn ook nog uit. Ja, die staan nu nog uit, inderdaad. Oké, okay. en dan naar Eimuiden, want daar moet het gerepareerd worden. Is er schade? Weet u daar iets van? Nee, dat is op dit moment nog niet bekend. In de haven zal dan wel een inspectie plaatsvinden van hoe de, die uh, ketting van die boeien zich uh, om die boot bevindt. Dus ja, dan moeten we nog even afwachten hoe dat eruit ziet. En de bemanning, er waren twintig mensen aan boord, die zitten er nog steeds. Gaat goed? Ja, er dus, uh, zitten nog steeds aan boord. Is dus besloten om ze gewoon aan boord te laten. Die zijn verder ook uh, is het geen probleem om ze aan boord te laten. Nou, verder geen paniek, hoor ik al wel. Nou, dan gaan we, het wel, gaan we het afwachten of het vanavond gaat lukken. Ik dank u wel voor de uitleg, Peter Westenberg... van ja. het kustwachtcentrum in Den Helder. Graag gedaan. De vader van het Pakistanse meisje Malala... is benoemd tot speciaal VN-adviseur voor onderwijs. De Britse oud-premier Gordon Brown... die speciaal vn gezant is voor educatie... die heeft hem daarvoor gevraagd. De vader wordt ingezet voor een campagne... om miljoenen meisjes over de hele wereld naar school te krijgen... De 15-jarige Malala ligt zelf nog in een ziekenhuis in Birmingham, waar ze herstelt van de aanslag die de Taliban op haar pleegden. De Taliban waren boos op haar omdat ze zich inzetten voor onderwijs voor meisjes. De president van Egypte, Morsi, heeft het leger opdracht gegeven de orde te handhaven en overheidsgebouwen te beschermen. Het leger krijgt meer bevoegdheden, zo mogen militaire burgers oppakken. En die taakuitbreiding van het leger geldt tot de uitslagen van het referendum over de conceptgrondwet van zaterdag bekend zijn. De oppositie vindt die grondwet islamitisch en heeft nieuwe protesten aangekondigd. En in reactie op de nieuwe demonstraties hebben ook aanhangers van president Morsi aangekondigd dat ze morgen de straat opgaan. Een politiechef in China is ontslagen omdat hij er twee minnaressen om nahield. Het gaat om een tweeling voor wie hij een appartement huurde. En de kosten daarvan declareerde hij op zijn werk als onkosten. Xifang was chef in Wuzhou. Een stadje in de noordwestelijke regio Xinjiang. Volgens berichten op internet had hij niet alleen een relatie met de tweeling, maar zou hij ook zijn positie hebben gebruikt om zijn metresses aan een baan te helpen bij de politie. De ontslag van Xifang past in het nieuwe Chinese beleid om corruptie uit te roeien. Het is 11 minuten over 1. We gaan naar de ANWB. Erwin Daard. En het gaat over files. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat namelijk 4 kilometer tussen Leiden en Wassenaar. En de wegafsluiting de N202 IJmuiden richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A22 en Spaanwouden is door een kapotte vrachtwagen de weg dicht. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Economie gaat niet groeien maar krimpen. Best ernstig, zegt de Nederlandse Bank daarover. Nog altijd te veel wind voor het wegslepen van de Ocean Victory. Vanavond wordt er een poging gedaan. En grote problemen bij de nieuwe dienstregeling van Arriva. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Radio 5 brengt licht in de donkere dagen voor kerst. Deze hele week licht, hoop en inspiratie. Op doordeweekse avonden en in het weekend, light my fire. Op Radio 5. De beleggingsupdate van ABN AMRO. De wekelijkse online video met onze specialisten van het Expert Center. Zodat u niet alleen weet wat er nu speelt, maar vooral hoe u daarvan profiteert...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 Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal. De komende week in Lunch werklunches met oud-ministers over hun tijd in Den Haag en wat ze daarna zijn gaan doen. Vandaag de gast Hans Hogevorst. Voormalig minister van Financiën en hij zat ook een tijd op Volksgezondheid. Voor de rubriek in de praktijk lopen we deze week mee in een obesitaskliniek. kliniek Dat is in Amsterdam. En na half twee is er standpunt.nl. En de stelling dan, het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Bent u het eens of oneens met die stelling, sms dat dan naar 7070. Kost wel 50 cent, u mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stampunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, het zijn de witte broodsweken voor het kabinet Rutte II. inmiddels heeft één staatssecretaris al het veld moeten ruimen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar het lukt mij eigenlijk steeds beter om de nieuwe ministers en staatssecretarissen te herkennen. Sommige daarvan staan nog aan het begin van hun bestuurlijke carrière. Wat zijn dan de valkuilen? We vragen het de komende weken aan oud-ministers en praten ook met hen over hun leven na de politiek. En de eerste die hier te gast is, is Hans Hogevoors... voormalig minister van Financiën en Volksgezondheid. Daarna was hij AFM-topman, de autoriteit Financiële Markten. En tegenwoordig werkzaam in Londen als voorzitter van de IASB... dat is de International Accounting Standards Board. En hij zit dus ook in de studio in Londen. Dag meneer Hogevoors, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, U bent voorzitter van een invloedrijke organisatie... die internationale boekhoudregels vaststelt. Uh, om heel eerlijk te zijn, klinkt dat een beetje stoffig? Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. En uh, de eerlijkheid uh, gebiedt ook te zeggen dat uh, onze regels, die kunnen gordroog zijn. Zeer technisch. En uh, ja, ik ben geen accountant, dus ook voor mij is dat af en toe echt moeilijk. Maar het heeft een enorme impact, uh, onze verslaggevingsregels. Hè? Want wij, wij maken dus eigenlijk de regels die zeggen hoe bedrijven hun jaarverslagen moeten schrijven. Uh -huh. Uh, nou, die uh, worden gebruikt in meer dan 100 landen over de hele wereld. Uh, dus dat heeft een, uh, een enorme impact uh, uh, op, de, op de wereldeconomie. Hè, bijvoorbeeld wij, uh, wij vertellen bedrijven hoe ze uh, verslag moeten doen van hun pensioenverplichtingen. Nou, in de huidige omstandigheden, waarin de rentes heel erg laag zijn, kan dat enorme gevolgen hebben voor de winst- en verliesrekening van een bedrijf. Dus dan is het heel belangrijk hoe die regels precies ja. zijn. Net en zoals ze dat voor de Nederlandse pensioenfonds ook zijn. En ik ben, ben enorm leek op dit punt hoor. Maar is dit een ongoing process? Of heb je op een gegeven moment heb je een schabloon klaar en dat kan je gewoon op ieder bedrijf leggen? Nou, uh, wij hebben uh, tientallen standaarden uh, over hoe je uh, je, uh, on, je inkomsten bijvoorbeeld uh, vastlegt. Hoe je vastlegt dat je uh, leases uh, hebt. Uh, heel veel verschillende. Mm -hmm. We hebben er al heel veel gemaakt. Uh, dus ons, uh, onze set van standaarden die is bijna uh, compleet, maar... Het moet altijd verbeterd worden, aangepast worden... aan de nieuwe economische ja. omstandigheden. Dus het is altijd een soort going concern. En, en wat is uw functie dan precies? Want U zei al, ik ben geen accountant. Nou ja, ik moet me toch wel enigszins bekwamen in, in die regels. Ik moet wel begrijpen waar wij het over hebben. En dan zal ik me meer tot de hoofdlijnen moeten beperken... dan mijn collega's die ook de echte nitty-gritty... dus de fijne details ook goed, goed kennen... Uh, maar daarnaast heb ik ook een enorme diplomatieke functie. Uh, ik moet landen nog overtuigen om uh, onze regels uh, te gaan volgen. Bijvoorbeeld een land als de Verenigde Staten die doet nog niet. die doet maar heel gedeeltelijk mee. Uh, nou, dat is een enorme klus om die aan boord te krijgen. Een land als China is bijna geheel aan boord, maar. Heeft nog kleine verschillen. Ja. Nou, ik reis, reis dus de hele wereld over om uh, met iedereen te praten en uh, om het uh, gebruik van onze regels te bevorderen. Ja. En, en daar komt dus om de hoek uh, uw politieke ervaring ook wel. Want u, u moet dus voortdurend lobbyen en, en uh, nee, mensen overtuigen. Ja, en, en ja, je, je zou het niet verwachten. Maar zelfs dus uh, verslaggevingsregels, financiële verslaggevingsregels, daar zit een enorme politieke dimensie aan vast. Uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven die hebben op dit moment uh, over de hele wereld vaak uh, leases, langlopende verplichtingen. Bijvoorbeeld een, een, een vliegmaatschappij die heeft, hè, zoals KLM of uh, andere uh, maatschappijen, die hebben vaak hele langlopende contracten om vliegtuigen te huren. Nou, dat lijkt heel veel op een banklening, behalve dat ze nu niet op de balans van het bedrijf staan. En wij zeggen, nou, je moet ze het eigenlijk vergelijkbaar maken... maken ja. met gewone bankleningen en dus op de balans brengen. Nou, dat vinden heel veel bedrijven niet plezierig. Dus die gaan dan lobbyen om die regels tegen te Want, houden. Want dat drukt op hun totale resultaten Precies, ja. hè, dan sta je er toch wat minder zonnig voor dan uh, het nu lijkt. En uh, dus daar komt veel politiek ook aan te pas. Uh, en vandaar dat het uh, toch niet helemaal zo'n gek idee is... dat iemand met een... Uh, brede politiek-bestuurlijke ervaring... dat hij voorzitter van ja. zo'n organisatie is. En, en weten de mensen waarmee u om tafel zit... altijd dat u ook minister bent geweest... in het weliswaar kleine, maar toch altijd... meepratende Nederland in de hele wereld? Uh, uh, ja, dat weten ze natuurlijk allemaal. En kijk, er werd in het begin ook wel... en misschien nog steeds wel uh, door sommige mensen... echt met Argus gekeken... van wat doet zo'n rare... Ja, Ex-politicus, wat doet hij in ons wereldje? Ja. Ja. En uh, ik denk dat dat nu wel, uh, wel minder is. En ik denk ook dat heel veel mensen begrijpen... ja, we moeten toch ook iemand hebben met bestuurlijke ervaring. En Vaak vinden ze het ook wel heel erg leuk... dat juist iemand met politieke ervaring uh, in, in hun wereld is binnengetreden. Maar ja, ik was wel in het begin wel even een beetje vreemd in, in de bijt. Nou. En um, uh, u, u zei volgens mij al dat... Uh, want het is eigenlijk een, een, een commercieel bedrijf hè, waarvoor u werkt. Dat dan nee, wel... nee, oh. nee, helemaal. Nee, het, het is wel een privaat... Een private organisatie, het is heel bijzonder. Het is dus een private organisatie die uh, regels voorschrijft... die uh, vaak door publieke autoriteiten worden voorgeschreven... in de landen waar het om gaat, waar ze gebruikt worden. Uh, maar we zijn niet for profit, we, we maken geen winst. Nee. Maar u wordt wel uh, gefinancierd door die, door die overheden dus? Ja, wij, wij krijgen veel geld uh, van... Uh, het meeste van ons geld krijgen wij via... Van, overheids, van overheidswegen, ook nog wat vrijwillige bijdragen van, van bedrijven. Maar we proberen zo onafhankelijk mogelijk te zijn van het bedrijfsleven. En dus ontvangen we ons geld het liefste uh, via uh, de overheid. Ja. Nou was u als minister stond u volop in de spotlight. Uh, als afm topman, uh, weliswaar misschien ietsje minder... maar toch ook nog wel behoorlijk. Want dat was net ook een beetje in de tijd dat de crisis uitbrak. Uh, nu toch veel meer op de achtergrond. Mist u dat niet? Nou, eerlijk gezegd niet. Uh, ik weet niet of u het zich herinnert, maar als politicus was ik ook nou niet zo'n typische publiciteit zoekende politicus, denk ik. Uh, ik... Ik vond dat een van de mindere punten van de politiek... dat je ook heel veel met de publiciteit te maken had. Maar dat was niet altijd vermijdbaar natuurlijk. Dus ik mis dat echt niet. Ik, uh, ik mis niet om steeds onder het politieke vergrootglas uh, te, te, te liggen. Ja. Aan de andere kant, binnen de wereld uh, waar ik nu actief ben... Uh, ja, de meeste mensen hebben daar nooit mee te maken. Uh, maar uh, dat heeft toch nog een behoorlijke exposure. Ja. En, en in uw vorige functie bij de AFM kwamen u ook nog als eens oud-collega's tegen. Ik, ik kan me dat... Uh gevalletje nog met Gerrit Salm herinneren... dat u, u, oordeelde, u oordeelde toen dat hij beter niet bij de ABN AMRO kon aantreden. Uh, kom, komt u nog veel oud-collega's tegen? Nou, minder. Ik, ik zit natuurlijk ook geografisch nu... Uh, hoewel Londen niet ver weg is, is het toch niet eenvoudig... om heel vaak naar Nederland te gaan. Uh, ik kom af en toe nog in Nederland en dan ontmoet ik nog wel eens oud-collega's. Uh, vooral ook van de VVD. Uh, ik moest laatst uh, bij de ministers van Financiën van Europa optreden. Nou, dan zie ik de nieuwe uh, minister van Financiën, Dijsselbloem. Dus ik zie ze nog wel, maar veel minder dan vroeger natuurlijk. Nee, en, en, en uh, sowieso dat kabinet, of de kabinetten waar u nu zat... hebt u daar nog contact mee dan met, los even van de VVD'ers misschien? Ja, nou, er zijn, uh, jaarlijks uh, zijn er reunies... maar door alle verwikkelingen rond uh, mijn verhuizing en dergelijke... Uh, ben ik een, een beetje slechte bezoeker daarvan geweest... maar ik, uh, ik hoop dat weer op te pakken. Er staat altijd een lege stoel, hè? ja, daar moet uh, ja ik, kijk, ik reis ontzettend veel. Ik, ik reis bijna zeker een derde van mijn tijd... en dan reis ik over de hele wereld. Dus het is ook moeilijk afspraken met mij te maken. Ja, ja. Dat snap ik. En, en nog even over die politieke achtergrond. Hè? Want uh, is dat ook nog wel eens iets wat, wat dan een rol kan spelen in, in dat soort onderhandelingen? Dat zegt, ja, maar goed, jij bent een liberaal, dus logisch dat je dit of dat vindt. Als je nee, in China komt, ik noem maar wat. Nee, politieke kleur speelt geen enkele, uh, speelt geen enkele, uh, geen enkele rol. Nee, dat, uh, zo politiek is het nu ook weer uh, uh, niet. Uh, nee, ik, denk, ik hoor er eigenlijk nooit wat over. Nooit, nooit in lastige situaties gekomen daardoor, door uw politieke verleden? Nee, dat heb ik niet, uh, niet zo ervaren. Ja. Ik, misschien dat uh, achter mijn rug om er wel eens wat uh, gezegd wordt. van ja, En nogmaals, wat, wat, wat, ja, wat kan je nou ook anders verwachten... dan van zo'n rare politicus die je nog ineens accountancy heeft gestudeerd. Ongetwijfeld wordt dat soort opmerkingen gemaakt. Maar die hoor ik natuurlijk nooit direct. Nee, nee snap ik. En u zei van, ik, ik spreek nog wel eens partijgenoten. Nou ja, uh, die zijn uh, ruim vertegenwoordigd in het nieuwe kabinet natuurlijk. Ja. Uh, Rutte voorop natuurlijk. Ja. Uh, be Belt u wel eens met hem? Jawel, en uh, ik, ik heb natuurlijk... Ook uh, rond uh, het nieuwe regeerakkoord heb ik wel contact met uh, deze en genen in de VVD gehad. En ik ben natuurlijk ook plat gebeld door de Nederlandse pers om commentaar te geven over uh, wat ze met de zorgverzekering van plan was. Oh, dat kwam uit uw koken. Nee, nee, helemaal niet. Nee, <laughs> Natuurlijk niet, want het was uh, bijna het om, om zeep helpen van mijn, uh, van mijn ja. uh, zorgverzekering. Dus ik heb ze verteld, nou, kijk, jullie hebben één geluk. Mijn voornaam is wel eens waar Hans, maar mijn achternaam is niet Wiegel. <laughs> en uh, ik hou me gedijst tot jullie het hebben opgelost. Maar ja. ik reken wel op dat jullie het oplossen. Ja. En u zei van, ik heb wel een soort van op de achtergrond een bijdrage geleverd aan het regeerakkoord. Wat, wat, wat kunnen we nee, daarmee teruglezen? Nee, nee, helemaal niet. Want oh. ik, ik okay. heb alleen gereageerd, maar binnen kamers heb ik gereageerd op dat onzalige plan om die zorgverzekering ja, inkomensafhankelijk okay. te maken. Ja. En uh, dat is gelukkig helemaal van tafel verdwenen. Ja, ja. Uh, dan, u bent 57, hebben we even nagekeken. Uh, uh, ooit... 56 dacht ik nog. Helemaal niet kwalijk. Ja, maar uh, bijna 57. Ik hoor net, ja. u bent 56. Uh, maar kunnen we nou ooit nog eens terugverwachten in de politiek? Nou, lijkt me niet waarschijnlijk, nee. nee. Ik heb het ontzettend veel plezier gedaan, lang gedaan. Ik heb 16 jaar op het Binnenhof gebivarkeerd. Dus dat was echt wel genoeg. Ja? Ik heb mijn bijdrage geleverd. En, en dus dat betekent dat u de komende jaren gewoon in Londen blijft ook? Ja, ik denk uh, ik, uh, zit hier zeker nog vier jaar. En dan heb ik nog een mogelijkheid van een, uh, nog een additionele vijf jaar. Nou, niemand kan echt in de toekomst kijken. Maar dit zou wel eens... mijn Laatste echt grote baan kunnen zijn. En, en Daarna ja, nou ook... moeten we natuurlijk nog steeds verder werken. Want, ja. Uh, ja, ja. Maar uh, dat, dat zal dan misschien uh, ander, op een andere manier. Ja, gaan. Maar u zou dit prima vinden om, om hier, laten we zeggen, de, de, de, de boel mee af te sluiten met deze functie? Uh, ja, dat zou goed kunnen. Ja. Het, is, ja. het is een boeiende functie. Um, we zaten even de, de, de, terug te zoeken, natuurlijk. Daar doe je automatisch je toets Hans hoge in bij, bij Google bijvoorbeeld. En dan kom je ook een aantal bijnamen tegen. Kleine Napoleon uh, las ik en het keffertje ja. van de VVD. Ja. Hebt u in Londen al een bijnaam? Nou, niet dat ik weet. Uh, hier ben ik wat minder klein. Want de mensen in Nederland zijn natuurlijk buitensporig lang. Dus uh, een kleine Napoleon zal ik hier niet zo snel horen. Voor <laughs> <laughs> de rest heb ik nog geen, nog geen bijnaam. Uh, Waarschijnlijk doen ze dat ook gewoon achter hun vol. Waarschijnlijk wel. Maar op een gegeven moment hoor je het wel hoor. <laughs> ja. het ja, en, op... en nu dat kabinet. Ja, ja, u moet op zich blij zijn dat de VVD natuurlijk daar weer in vertegenwoordigd is. Alleen ja. Uh, ja, het gaat een beetje met uh, wat hinkelen aan het begin. Uh, he, hebt u nog een... een belangrijk advies voor de mensen die nog maar net begonnen zijn in die functie. Nou ja, het is natuurlijk... Uh, ze hebben een, inderdaad een beroerde start, start uh, gehad. Uh, nu uh, zijn de zaken misschien ietsje, ietsje rustiger. Ja, weet u, alle politici in de hele wereld op dit moment hebben het vreselijk moeilijk. Want je hebt alleen maar vreselijke boodschappen te verkondigen. De wereldeconomie staat er heel erg slecht voor. Uh, het is alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En dat is gewoon heel erg lastig. Ik zou het, het belangrijkste advies is... vergeet maar gewoon die volgende verkiezingen. Ga er maar vanuit dat je die verliest. En probeer er echt wat zinvols van te maken. Ja. Zo heb ik altijd ook... Ik heb in dat kabinet Balken en de, de 1 en 2 gezeten. Dat waren ook impopulaire kabinetten. We hebben toen ook verkiezingen verloren. Maar we hebben heel veel zinvolle dingen gedaan. En uh, probeer dus... Uh, niet al te, al te zeer alleen maar naar dat uh, electorale resultaat te kijken. Ja. Want het is nu toch vrij hopeloos. Ja. Goed, uh, dank dat u even met ons wilde praten vanuit Londen. Hans Hogevorst, heel erg bedankt. En, uh, en succes met al uw werkzaamheden daar Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat doen we elke week. Een verslaggever kijkt dan mee op de werkvloer ergens in Nederland. Anne van der Veen is er deze week. En zij is in het obesitascentrum in Amsterdam. En dat is een onderdeel van het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis. Anne, waarom ben je daar? Nou, als je naar de cijfers kijkt, dan is het toch altijd wel weer schrik. Hè? 50% van de mannen is te dik, 40% van de vrouwen. En dan worden ook veel meer mensen echt veel en veel te dik. Obesitas. En ik dacht, uh, ja, wat kan je daar nou eigenlijk aan doen? Laat ik eens in een... Uh, Obesitascentrum gaan kijken. Vanmorgen die kant op gegaan. Dan heb je al iets meegemaakt daar waarvan je zegt nou, dat moet ik met de luisteraars delen? Nou, wat me vooral opvalt hier is dat je niet uh, zomaar afvalt. Eerst ga je een heel voortraject in en word je gewogen. Nou, dat vinden veel mensen hier natuurlijk ook niet zo fijn. Want er staat nogal wat op die weegschaal. Um, veel mensen komen hier om te kijken, kan ik zo'n soort maagband krijgen? Nou ja, wat ik al zei, voordat je dat uh, echt krijgt, nou dat is een uh, heel gedoe. En dan heb je zo'n maagband en dan ben je afgevallen. Nou, zo meteen begint hier het bewegingsklasje. Ja, ja, nou dat is niet met hele hippe muziek, heb ik al gehoord. <lacht> uh, maar ja, dan moet je natuurlijk ook uh, opgewicht blijven. En dat is misschien uh, zelfs met zo'n maagband en al die andere dingen die mogelijk zijn een uh, hoop gedoe. Ik neem aan dat je wel even meedoet daar, hè, in het bewegingsklasje. Ik bedoel, ik zeg uh, daarmee verder niets, maar... Ja, nou ja, misschien mag ik wel. Maar wat ik al zei, ik heb geen, geen hippe muziek. En het is echt, de beentjes niet super hoog als je maar in beweging bent. Dus ik kan dat in ieder geval uh, fysiek waarschijnlijk nog net aan. Ja. En nou even de, de belangrijkste vraag misschien: want waar wil je dan uh, deze komende week achterkomen? Nou, een paar dingen. Wie werken hier? Hè? Wie staan er allemaal voor die mensen klaar om ze uiteindelijk op dat gezonde gewicht te krijgen? En wat betekent dat voor de mensen? Hè? Dan ben je afgevallen, hoe voel je, je dan? Is het, ben je dan blij en is het. Uh, voortaan gelukkig leven of uh, zijn er wat meer beren op de weg? Daar wil ik eigenlijk wel achterkomen. We gaan het allemaal horen deze week, zo rond deze tijd... dus tegen half twee elke dag um, in het Obesitascentrum in Amsterdam. Daar is zij, Anne van der Veen, voor de rubriek In de Praktijk. Zometeen is het stand.nl. De stelling dan, het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep... en u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Uh, we horen dat graag. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse economie krimpt volgend jaar volgens de Nederlandse bank opnieuw. De bank gaat uit van een krimp van een half procent. Waar de bank een half jaar geleden nog een groei van een half procent verwachtte. En ook dit jaar is de achteruitgang groter dan verwacht. De werkloosheid loopt op tot 604.000 in 2014. Er zijn ruim 200.000 werklozen meer dan in 2011. In Oslo wordt op dit moment de Nobelprijs voor de vrede aan drie voorzitters van de Europese Unie uitgereikt. EU-president Van Rompuy, voorzitter Barroso van de Europese Commissie en voorzitter Schulz van het Europees Parlement zullen de prijs in ontvangst nemen. Premier Rutte is namens Nederland bij de uitreiking aanwezig. De EU kreeg de Nobelprijs omdat de Unie volgens het Nobelcomité al 60 jaar voor vrede en democratie zorgt. Het vrachtschip Ocean Victory, dat in de problemen is gekomen op de Noordzee, wordt in de loop van de avond weggesleept. Daarvoor worden vier sleepboten ingezet. Vanochtend zijn twee medewerkers van een bergingsbedrijf en een loods met een helikopter aan boord van het vrachtschip gebracht. En de Egyptische president Morsi heeft het leger opdracht gegeven de orde te handhaven en overheidsgebouwen te beschermen. Het leger krijgt meer bevoegdheden, zo mogen militaire burgers oppakken. De taakuitbreiding van het leger geldt tot de uitslagen van het referendum over de conceptgrondwet van zaterdag bekend zijn. Dat zijn de hoofdpunten.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 Ja, in Den Haag wordt gesproken over de mediabegroting voor 2013. Staatssecretaris Sander Dekker liet daar gisteren al even iets over los. Het moet met minder organisaties, met minder versnippering, waarbij het niet meer gaat om hoeveel tientjes leden verzamelen we. Ik denk dat we er met, met de publieke omroep echt voor moeten zorgen dat een aantal echt publieke taken. Dan heb ik het over educatie, dan heb ik het over de duiding van het nieuws, dat die echt duidelijk geborgd worden. Maar dat we dan ook de discussie met z'n allen aan moeten: van ja, wat zou als je dan keuzes moet maken, eventueel af moeten of kunnen vallen. Staatssecretaris Dekker dus gisteren aan de vooravond van dat debat dat nu bezig is. Zijn partij, de VVD, wil onder meer dat regionale omroepen... gaan uitzenden op Nederland 3... en dat omroepbudgetten niet meer leden afhankelijk zijn. Verder zal er voornamelijk gediscussieerd worden... over de extra bezuiniging van 100 miljoen... bovenop de 200 miljoen die het vorige kabinet al richting uh, Hilversum heeft gestuurd. Wijzen deze plannen uit dat de publieke omroep wordt uitgekleed... of zijn dit alleen maar broodnodige hervormingen? Vormingen. Ik praat erover met Mark Adriani, die is algemeen directeur bij BNN. Mark, goedemiddag. Ja, goedemiddag, dag Jörg. En je bent aanwezig in Den Haag, bij dat debat ook? Ja, de hele ochtend al begon om 11 uur en het is nu even pauze, ze dus zijn aan het eten. Kijk, komt mooi uit, dan kunnen wij Stam.nl doen en dan horen we zo meteen van jou ook wel even wat het laatste nieuws daar ja. vandaan is. Eerst even drie keuzes, want zo beginnen we altijd mm -hmm. in Stam.nl. Hier is de eerste, de publieke omroep wordt oud en elitair. Ja. BNN's drie op reis kan als eerste naar de commerciële. Nee. Zolang BNN op Nederland 3 zit, kunnen de regionale fluiten naar zendtijd daar. Ja. Goed, nou, kort en krachtig en duidelijk. Zometeen uitgebreid doorpraat aan de hand van de stelling. En ik roep onze luisteraars natuurlijk ook op om te reageren. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Dat is de stelling. Bent u het eens of oneens? SM's dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Mark, ook de stelling even voor jou. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Eens ja, of oneens? Absoluut niet mee eens. Een derde van het budget eraf. En dan ondertussen zeggen dat we hetzelfde moeten blijven doen. Uh, uh, brede publieke omroep, dat vind ik op zich wel mooi. Alleen voor dat budget, uh, dat wordt heel moeilijk. Misschien wel onmogelijk. Ja. Uh, je zei het al, je bent vanaf het begin af aan bij dat debat geweest. Wat, wat is het laatste nieuws? Zit daar, zitten er medestanders van de publieke omroep in de Kamer? <laughs> nou, op zich wel. Want er zijn wel goede, goede uh, punten naar voren gebracht door, uh, door de Kamer. Zo werd uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld gezegd door de Partij van de Arbeid en D66. Ja, kom nou eerst met een visie en ga dan uh, een bedrag eraan hangen. Hè. Is het niet eerst belangrijk dat je, dat je eerst uitspreekt waar de publieke omroep naartoe moet voordat je hard gaat snijden? En dat, dat, dat, ja, dat vond ik wel goed dat ze dat naar voren brachten. Maar dat zei de PvdA ook? Die de zelf in het kabinet zit? Ja, de Partij van de Arbeid. Ik merkte wel een beetje aan het Kamerlid Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid dat hij het ook wel lastig vond. Hè. Het is natuurlijk toch een compromis, zo'n zo zo kabinet. En Volgens mij is het voor hem net één tandje te veel. Hm. Uh, ja, want de PvdA Stond altijd bekend als een warm pleitbezorger van in ieder geval een sterke publieke omroep. Daar moest ook wel wat gebeuren in hun ogen. Maar toch, uh, ja, je hebt het idee dat ze nu toch met dat uitwisselen van die kaarten dit aan de VVD hebben gegeven. Um, ja, Misschien is dat ga, als het gaat om het, om het absolute bedrag. Maar ik, ik heb wel het idee, en zo werd het ook wel net gezegd in het debat... dat de Partij van de Arbeid de brief ook steunt van, uh, van de staatssecretaris. En die brief is natuurlijk op veel fronten nog uh, helemaal niet goed ingevuld. Nog heel veel open ends. Dus ik denk dat, uh, dat beide partijen zoiets denken... nou, uh, dit is dan stapje één, we kunnen wel weer even door. Ja. Um, we hebben er net ook nog over gesproken in ons mediaforum. Uh, Paul Witteman schrijft uh, een column in De Varengrids. En die schrijft... Uh, ja, het zijn echt buitenproportionele maatregelen die nu genomen worden dit is eigenlijk het verder om zeep helpen van de Nederlandse publieke omroep. Ja. Daar dat, dat, dat ben ik het helemaal mee eens. Dit, dit is gewoon te veel. Het is ook, uh, ja, er zijn maar weinig uh, uh, takken waar, waar het zo hard gaat met de bezuiniging. We, we snappen ook wel dat er bezuinigd moet worden. Dat, dat is helemaal geen, uh, ja, geen, geen smeekbede nu om dat weer te veranderen. Dat, dat, dat, dat, dat gebeurt toch niet. Maar zoveel, dat is wel heel erg. Maar Kijners, want jij, werkt, jij bent de algemeen directeur van BNN. Wat, wat betekent dat nou in concreto voor jullie als omroep bijvoorbeeld? Nou, voor ons, uh, en daar komt het probleem al. Er wordt nu binnen de publieke omroep de NPO, dat is de koepel. Organisatie die vanuit Hilversum zeg maar, de omroepen een beetje in het gareel houdt... die heeft nu het onzalige idee uh, uh, de, om, om jongerenprogrammering... het jong, jongere speerpunt om dat te, te schrappen. Ze zeggen van, nou ja, we moeten kiezen. Vinden het jammer. Waar, ja, jongeren, dan moeten we maar zijn een streep doorheen zetten. En dat vind ik veel te makkelijk. Want het blijkt natuurlijk dat jongeren moeilijk te bereiken zijn. Ook uh, de staatssecretaris is het daarmee eens. Die zegt van, ja, ik zie uh, dat het bereik onder jongeren weer wat afgenomen is. En de staatssecretaris vraagt juist aan de Kamer en dus ook aan de NPO... Uh, ze, uh, ja, doe nou wat meer voor de jongeren. Wat meer inspanning. En eigenlijk gebeurt nu het tegenovergestelde, ge, of het tegenovergestelde. Tenminste dat dreigt te gebeuren. Dat nu de NPO zegt. Ja we vinden het wel heel lastig. Streep te door, We moeten mm. kiezen. En uh, weg met dat speerpunt jongeren. We hebben trouwens even gebeld met de NPO. En die zeggen nee. Het bereiken van jongeren staat nog steeds in het zogenaamde prestatiecontract. Dat de NPO heeft met de overheid. Uh. Ja maar dat, ja, dat, dat, dat zeggen ze nu. Maar we zitten natuurlijk nu ook aan tafel met de NPO. Om plannen te maken voor 1 januari 2014. En we weten. En daar zitten we echt middenin. En misschien is het niet helemaal netjes dat ik dat nu naar buiten breng, maar ja, de, uh, ik ga voor de goede <lacht> zaak nu. De, daar wordt echt heel concreet over gesproken en op de lijstjes, de voorlopige lijstjes moet ik zeggen van de NPO, hmm. staat jongeren op dit moment niet. En daar maken we ons hele grote zorgen hmm. om. En ik denk dat het ook dom is, want je gaat jongeren dan ook voor de langere termijn uh, verliezen bij de publieke ja. onderwerp. Ja, tegelijkertijd, ze moeten 300 miljoen bezuinigen, dus met die 200 van, van het vorige kabinet er nog bij. Dus het moet wel ergens vandaan komen. Ja, nou ja, mee eens. Er moet ook gezocht worden. En uh, ik, ik, sterker nog, misschien moet je, moeten we over de hele linie wat minder. Dat zal wel moeten. Dat, we, we gaan ook fuseren. Dat is ook al een beweging waardoor er uh, bezuinigd kan worden. Maar jongeren, die verdienen, uh, net zoals ook kindertelevisie dat, uh, dat verdient... die verdienen een speciale status, omdat het een kwetsbare groep is... die toch al in de deze crisis zo'n beetje alles betaalt. Mm. Denk aan de pensioenen, denk aan de hypotheken. Het is een groep dat, uh, ja, die zich ook niet zo goed organiseert als uh, anderen... Uh, er is een oudere partij in de Kamer, er is geen jongere partij in de Kamer. Nou, dat geeft al wat aan hoe kwetsbaar die groep is. En die moet je erbij uh, houden, juist nu. Nou kwam de mediawoordvoerder van de VVD, uh, de nieuwe mediawoordvoerder, kwam met een, een plan hè, om Nederland 3 helemaal in te ruimen voor de regionale omroepen. Ja. Want uh, hij becijferde dat dan even op een, op een biervultje, neem ik aan. Nou, zo van, uh, nou, uh, dan, dan kost dat geen geld om, uh, voor de heel omroepen om die zender te vullen. Dan uh, ja. kunnen de regionale hun programma's daar kwijt. Dus ja. dat is een besparing. Ja, dat is net uitgebreid aan, aan bod gekomen, ook in het debat. En D66 ging er hard tegen in. Die zei ook van, ja, uh, aan de ene kant, want uh, het VVD-Kamerlid VVD uh, riep ook van, ja, jongens bereiken. Dat vinden wij als VVD heel belangrijk. was ik heel blij mee dat hij dat zei. En meteen kwam D66 overheen. Ja, hoe kom je dan op het onzalige idee... om Nederland 3 in te ruimen voor de regionale? Omdat dat hij juist voor de jongeren samen. is. Ja. Nou ja, uiteindelijk kwam het erop neer... dat het Nederland 3 zou kunnen zijn. Maar het mag ook een andere oplossing zijn. Bijvoorbeeld Nederland 1 of Nederland 2. Als het maar ongeveer op hetzelfde neerkomt. Dus hij, hij hing opeens niet gelukkig... niet vast aan Nederland 3. Dat is misschien ook een onlogische plek. Hè, als je nu naar de uitstraling... Van Nederland 3 kijkt. Het is een jongere kanaal. Regionale omroepen trekken meer oudere kijkers. Ja. Um, dan wordt er natuurlijk ook uh, stevig gediscussieerd over uh, de programma's die wel en niet bij de publieke omroep uh, thuis horen. We horen daar net die quote van uh, Sander Dekker zelf. Al uh, dat hij daar, uh, dat hij daar dat, uh, dat hij dat even aanstipte. Um, ja, een beetje flauw van ons natuurlijk, maar wij, net met die keuzes noemden we drie op reis. Hè? Dat is ja. een BNM-programma. Um, gisteravond was het nog te zien trouwens. Uh, prachtige beelden altijd. Maar ja, dat zou toch ook zo bij de commerciële kunnen, Mark? Ja, nou, daar ben ik het niet mee eens. De, de, het, het verhaallijn in, in, in drie op reis, de verhalen die verteld worden over een land. De kwaliteit waarmee het gemaakt wordt, dat wordt niet gegarandeerd door, uh, door de commerciële. Bij de commerciële begint het altijd op Schiphol en dan begint het altijd in het winkelcentrum. En waarom? Omdat dat de sponsor is. En dat gebeurt niet bij de bij de. Maar bij de ik, ik zie op de aftiteling van 3 op reis... toch ook wel heel veel reisorganisaties staan. En het lijkt me dat die daar niet voor niks staan. Ja, maar dat is geen sponsor. Want dat programma wordt niet gesponsord. Dat is, uh, dat is verboden. En dat doen wij ook niet. Maar het gaat erom dat je, dat je een, een, een blik op de wereld geeft in dat programma. En het programma draagt er ook aan bij... dat er een bepaalde lucht zit in de programmering van de publieke omroep. Uh, gelukkig is ook daar de staatssecretaris het mee eens. He. Die zegt, ik wil een brede publieke omroep. Dus ik wil ook amusement. Ik wil ook een uh, verrassend amusement. Uh, dus uh, dan, dan hoort zo'n programma, wat niet eens amusement is, vind ik... want ik vind het drie op reis heel informatief... hoort zeker thuis mm. op de publieke mm. omroep. Wat dan niet? Wat kan er dan nog wel af? Want uh, ja, daar zal toch iets in moeten gebeuren. Ja, het is een beetje flauw als je de algemeen directeur bent... van een jongere omroep om dan meteen naar de ouderen te kijken. Maar ik doe het toch, want als je kijkt naar het bereik... van uh, de publieke omroep, waar scoort de publieke omroep... in het geheel goed, dan zijn dat de ouderen. En die zijn oververtegenwoordigd. Uh, we hebben ook al de vergrijzing in Nederland... Uh, het staat niet meer in verhouding. Dus ik, ik, ja, ik, ik zou zeggen, leg de lineaal daar eens langs. Van ja, maar goed, als er veel oudere kijken, zou ik toch zeggen... dan maak je programma's ook voor die groep die er naar kijkt. Ja, maar wat ik net al zei, de jongeren nu in Nederland... daar wordt heel veel van verwacht, die houden de boel draaiende... die betalen de pensioenen voor de, voor de babyboomers... dan is dit juist het moment om er ook voor hen te zijn. En natuurlijk zeg ik niet van, nou, in Nederland 1, 2 en 3... moet je inruimen voor jongeren. Nee, eh, ook, ook daar eh, kennen we onze plek. Maar eh, de plannen die er nu liggen, hè, de jongeren kijken wel mee met de ouderen. Nou, die vinden we echt slecht. Mm -hmm. uh, en en het, want dat is ook een plan uh, wat, wat nu naar voren komt, hè? Om, om niet meer die ledenaantallen bepalend te laten zijn. Wat vind jij daarvan? Ja, op zich, wat ik er wel uh, goed aan vind, is dat het niet een, een ledenrace komt, hè? want het, het is nu zo. Uh, onder Van Bijsterveld is dat bedacht. De vorige minister was dat. Uh, er is er gezegd van, ja, elk lid telt mee. Dus als je een lid meer hebt, dan krijg je weer zoveel subsidie meer voor, uh, voor de komende jaren. En dat, uh, ja, dat, dat zorgde echt voor een ledenrace. En dat Natuurlijk, een beetje irritant, want zo'n lid kost maar 5,73. Maar het werven van leden is, is veel, vele malen duurder. Dus een krom systeem. Dus ik vind wel goed dat daar dat er een bepaalde rem op zit en dat ze iets bedenken. Nou ja, bijvoorbeeld met een staffel als je boven een bepaald uh, ledental zit. En zo was het vroeger ook, dat je dan uh, in, in, in, ja, in die categorie valt van, uh, van subsidie. Uh, want wat hij nu zegt is eigenlijk van er moet een soort kwaliteitseis uh, dan voor, voor programma's komen. Laten we zeggen de kwaliteit van het programma bepaalt of het wordt uitgezonden of ja, niet. Uh, ja, maar maar, dat, maar dat, daar staat ja. verder helemaal niks om schreven wat dat dan is. Nee, maar, maar dat is weer de volgende stap. Hè. Dus één gaat het van uh, ga, ga je die, die ledentallen ga je die verdelen in een soort staffel. Hè. Dus dat je, zodra je boven de 300.000 leden zit dat je een bepaalde status hebt. Daar ben ik zelf een voorstander van. Uh, waar ik een tegenstander van ben is dat, er, uh, dat de kwaliteit wordt bepaald door een stel oude mannen bij de publiek. Omroep. Ik denk dat dat geen goede zaak is. Zeker niet als het gaat om jongerenprogrammering. Dat moet je aan de deskundigen overlaten. En dat zijn de jongeren zelf. Um, dan zijn er nog die, die levensbeschouwelijke omroepen, hè? de, de, de, de, de kleinere omroepen. Uh, daar is het straks helemaal geen plek meer voor. Die moeten opgaan in, in de grotere gefuseerde organisaties. Uh, laat jou dat als PNN-baas eigenlijk koud? Of, of uh, vind je dat ook nog wel echt een taak van de publieke omroep? Nou, ik vind het zeker een taak van de publieke omroep dat uh, de verschillende geluiden uit de samenleving te horen is. Ook ben ik, uh, op dat gebied ben ik blij met de brief van de staatssecretaris. Die zegt: we zijn er van alle lagen van de bevolking voor 17 miljoen Nederlanders. Dus op zich vind ik dat goed. Um, um, maar... Ja, wat, wat er dan met de kleine omroepen moet gebeuren. Ja, ik vind het op zich niet raar... dat, dat het de discussie niet over de instituties gaat. Hè? Zo, dat moet het met BNN ook niet over gaan. Omdat we bewijzen, gaan wij ook fuseren. Hè? Wij zeggen ook, het mag ook minder. Het mogen ook minder organisaties aan tafel zitten in Hilversum. Het is veel te ingewikkeld. Dus dat er een beweging plaatsvindt, vind ik heel goed. Maar dat er uh, ja, plek moet zijn voor bepaald soort programmering... geldt namelijk ook voor de BNN-programmering... voor jongere programmering zou ik dat ook voor, uh, voor, ja, voor andere stromingen goed vinden. Hm. Um, nog iets heel anders is... is uh, want je hebt radio en tv en dan heb je nog internet. En daar wordt ook voortdurend naar gewezen. Want moet die publieke omroep daar wel zo enorm actief zijn als nu het geval is? Ja, ook daar ja. werd, uh, werd de D66 net behoorlijk op aangevallen. Want uh, vanmorgen kwam dat ook in het nieuws. Hè, omdat het kamerlid van D66 dat zei. Hè, van de, ja, de rem erop wat betreft uh, nieuwssites. Maar ondertussen werd ook er, uh, betoogd door D66. Ja, nieuws is toch ook een kerntaak van de publieke omroep. Dus dat was heel lastig. Aan de ene kant kreeg je daar te horen van... Uh, ja, uh, je mag geen nieuws meer brengen op internet. Aan de andere kant was het wel... een kerntaak. Dus hoe bedoelde D66 dat nou precies? Ja. Nou, dat was niet helemaal duidelijk. En eh, ja, daar werd iemand behoorlijk vastgepraat. <laughs> maar word je daar niet als, als omroepbestuur ook wel eens een keer moe van? Dat, dat die politici maar van alles roepen en, en, en vaak helemaal niet goed nagedacht hebben wat het voor consequenties heeft wat ze roepen. Ja, want ook vooral die internetdiscussie is natuurlijk behoorlijk raar. Hè? Ik zie internet voor een groot deel ook als een distributiekanaal. Dus ja, of je nou via een kabel exploitant eh, en, en een ouderwets snoertje het uit je televisie haalt, of via eh, wifi uit de lucht van je, van je woonkamer via een internetprovider. Uh, ja, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind gewoon, het gaat om de inhoud. Waar, wat breng je? Wat is de content die je maakt? En of je dat nou verspreidt via internet of televisie, maakt niets uit. Nee, want hij, die Verhoeven is dat. Kees Verhoeven van D66 pleit voor het Britse model, hè, waarbij dan wordt getoetst of online activiteiten de kerntaken van de publieke omroep ondersteunen. En of er geen sprake is van onechte concurrentie. Dus daar blijkbaar een instituut voor die dat dan allemaal gaat beoordelen. Ja, Zou je daarvoor zijn? Nee, in zeker, Nederland? want dat is dan weer het tweede instituut. Eh, dus, dus er is ook al heel veel macht bij de NPO, die gaan dan bepalen wat we precies gaan maken. En dan is dit de tweede als het gaat om het digitale. Ja, dan heb je uh, ook geen enkele vrijheid meer. En die vrijheid is juist belangrijk om de verschillende stemmen van de samenleving te laten horen. Dat heet pluriform, een beetje walgelijk woord, maar zo is het wel. Ja. Mark, we gaan luisteren wat onze luisteraars vinden. Uh, jij blijft mee, uh, luister daar vanuit Den Haag. En dan kom ik zo meteen graag bij jou terug om die reacties door te nemen. Mark Adriani, algemeen ja. directeur van uh, BNN. Hij is aanwezig bij dat debat. Um, ik kijk even naar onze site. Dat is altijd een mooie aftrap. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Eens 45 oneens 55 En er is door ruim duizend mensen gestemd nu. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Ja, Ik maak me eigenlijk een beetje zorgen... dat als de publieke omroep niet sterk genoeg blijft... dat dan uh, alles wat, alle informatievoorziening die tegen de politieke meerheid ingaat... of tegen commerciële belangen ingaat... dat die zwaar onder druk komt te staan... en dat de consument alleen nog maar in... Zo rol als consument, of de media gebruik alleen maar zijn rol als consument wordt aangesproken. Net zoals dat in Italië eigenlijk is de, gebeurd. Dus voor onafhankelijke nieuwsvoorziening vindt u dat er gewoon een publieke omroep moet zijn? Ja, als trailblazers. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, met Rob. Dag Rob. Uh, ik ben het wel eens uh, dat de regering daar wat uh, wil in gaat snoeien. En waarom eigenlijk? Als je dan de situatie bekijkt tegenwoordig. Neem uh, BNN, de persoon, denk ik, die ben je ook... Uh, in... Aan mm -hmm. tafel zit. Ja. Uh, de reisprogramma's die ze maken, dat kost verschrikkelijk veel geld. Uh, ik vind ze moeten meer educatieve programma's gaan presenteren. Meer voorlichtingprogramma's gaan doen. Uh, een programma als Paul de Leeuw. Ik heb niks tegen Paul de Leeuw, maar dat zijn, zolang ze prestige objecten wat verschrikkelijk veel kost voor de gemeenschap. En dan zei ik, nou, dat mag ik een altoegroep groepen. Maar u hebt net Mark Adriani gehoord, en ik heb dat voorbeeld genoemd... Hè, van Drie op reis, uh, over zijn prachtig programma. Daar gaat het helemaal niet over. Ik heb het gisteravond nog zitten kijken. Maar hij zegt, hij, hij, nee, maar hij zegt in zekere zin, dat is een educatief programma. Nee, dat is geen educatief programma, dat is gewoon een prestigeprogramma. Want wat hij laat zien, kun je ook op internet bekijken. En als je blijft zoeken, kun je alle informatie ook krijgen. Ja. En dit kost namelijk gewoon ja. verschrikkelijk veel geld. Ja. Ik vind het een mooi programma, maar voor mij is het niet nodig. Dank u wel. Ehm, um, eens even kijken. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben van Heren uit Eindhoven. Hallo. Uh, het gaat even over de bezuiniging van publieke omroep. Ik heb een goede. dat is om de 747 van Radio 5 uit te schakelen en de DAB-zenders weer aan te zetten. Want een DAB-zender, die wij in Eindhoven nu moeten missen, ja. dat betekent dat ik Radio 1 dus hier in Eindhoven thuis niet meer kan ontvangen via de eten. Dus ik ben verplicht om via de satelliet te luisteren. Ja. Uh, dus uh, een FM-zender die verbruikt veel meer energie dan een, een, een dap zender En via de dap worden ook mooie programma's als bijvoorbeeld Radio 5... maar ook Radio 6 doorgegeven. Ja, ja. En dat missen wij in, in Zuid-Nederland. Ja, ik, ik weet niet of we daar 300 miljoen mee op de wal halen, hoor. Maar het is een idee in ieder geval. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met André Doorlaag in Groningen. Ik uh, ben het eens met de stelling. Ik bemoei me trouwens al twintig jaar met de publieke omroep hier in Nederland. Uh, ik heb ervoor gezorgd dat de Franse... Uh, kwaliteitsmuziekzender hier overal op de kabel zit. Hard, hè, was dat? Nee, dat is Fiep. Oh ja, ja, ja klopt. de ja. radio. Ja, ja. Oh, okay. ja, geweldig. Uh, geen reclame erop. Ja, ik vind uh, al heel lang dat, uh, dat de publieke omroep niet als een publieke omroep functioneert. Kijk, uh, de, deze directeur heeft over het prestatiecontract met de politiek, maar er wordt niets gezegd over uitzendtijdstippen. En wat zie je? Dat de publieke taken s'nachts worden uitgezonden. Want hij moet me maar eens uitleggen waarom dat er nooit eens een goede film om half negen zien op op een van die drie netten. Ja. Want daar kunnen ze anderhalf uur geen reclame uitzenden. Dus alles is erop gericht om zoveel mogelijk reclame binnen te halen. Voetbal op Nederland 3 hoort thuis op Nederland 1, want het is amusement. Alle programma's moeten ervoor wijken, maar dan kun je die dure reclameblokken plaatsen. Ja, ja. Dus dat is de mis. En op het gebied van muziek vind ik dat er... Publieke omroep, ja, ik vind het schandaal. De artiesten klagen er zelf ook op. Er, is, er wordt bijna niets op het gebied van muziek voor de, voor de artiesten gedaan. in de, de, de wereld draait door, mogen ze een halve scheet laten en dat is hmm. het dan. Eh. Nou ja, toch, toch is dat. Ja, ik weet niet hoeveel ze naar 3FM luisteren bijvoorbeeld, maar die doen echt ontzettend veel onder het mom, mom Serious Talent aan, aan jong talent. Dat ja. is dan wel eens aan popmuziek. Ja. Um, maar die, ik denk dat, dat 3FM daar een, met name een enorm belangrijk platform voor is. Voor jonge beginnende bandjes die daar een kans krijgen ja. om, uh, om groter te worden. Nee, dat heb ik het eens. Uh, 3FM luistert. Ik zelf niet zoveel naam. maar ik vond radio, radio 2 bijvoorbeeld... vind ik gewoon een vredelijke Sky Radio. Daar, daar, daar, daar, zou, daar zou je iets veel anders mee kunnen doen. Ja. Eh, dat is een type zender, die heb je al zoveel. Eh, en, maar ook op televisie, zeg maar. Allerlei programma's waarin je artiesten laat optreden. Dat ze eens een keer laten zien wat ze kunnen. Ja. Festivalregistraties. Op ja. het gebied van documentaire. Ja, ja. ja, gebeurt toch wel. Vol volgens mij ook, hoor, op de publiek omroep. Met name ook die festivalregistraties, als de festivals weer zijn. Maar goed. Um, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met uh, Dirk, opsnijd uit Laanaken, België. Ah. En ik uh, ben eigenlijk voor te zeggen, dus ik ben een vervangde uh, luisteraar en bekijker van de Nederlandse programma's. En ook de Nederlandse radio beluister ik vaak. En ik vind eigenlijk, dus op alles kan je er uiteraard besparen. Maar ik denk dat uh, Nederland vooral moet opletten, dus dat men het omroepenbestel niet gaat afschaffen. Want ik vind dat een heel grote diversiteit meebrengen. Waar uh, dat je eigenlijk iedereen en vooral ook bijvoorbeeld naar de de spirituele of de, de religieuze omroepen, dat vind ik toch heel belangrijk, ...dat die mensen ook aan bod komen. Om uh, we zitten eigenlijk in een maatschappij wat meer zwart-wit gaat functioneren en gaat denken. Mm. Dus met de incident uh, rond de voetbal. En noem maar op, een heel veel andere dingen in de maatschappij. Oh. En ik denk ook dat de diversiteit, wat de openbare omroep... eigenlijk het beste kan garanderen oh. dat die eigenlijk bewaard wordt. Het, kijk, grappig is, het, het, is. Het, grappige, het grappige is, u steekt nu de loftrompet over de Nederlandse publieke omroep. Terwijl hier wordt heel vaak gezegd hè, van... Uh, ja, kijk nou eens naar wat de VRT doet of wat de BBC doet in Engeland. En daar zouden we naartoe moeten. Maar dat vindt u dus helemaal niet. Ik vind dat ten dele waar. In die zin, de, de, de VRT doet dus, uh, zeker niet slecht in verband met, uh, met Canvas en, en noem op. Maar langs de andere kant wordt er ook wel een, een idee gegeven dat de omroep neutraal is. En een neutrale omroep bestaat niet. En ik heb liever, dat als ik bijvoorbeeld Andries Knevel bezig word bij de EO, dat ik weet dat hij uh, denkt uit een evangelische. Hmm. Een, een, een idee. Of dat als ik naar de VPRO kijk, dat ik weet welke achtergronden dat die mensen hebben. Dan kan je ook zelf wel min of meer in, in, invullen waar het naartoe gaat. En bij ons wordt naar mijn mening wat te veel ja. het idee gegeven van het is neutraal. Maar wat is neutraal? Neutraliteit ja. bestaat niet. Ja. Iedereen ja. heeft zijn eigen gedachten en, en kiest zijn eigen sprekers uit. Dat is nog duidelijk. Eigenlijk. Ja. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met draaiwoord Oldekerk. Dag. Nou, ik ben het niet eens met de stelling... Want er zit een hele vreemde kronkel in, uh, in het hele spul. Uh, dus we kijken straks naar de kwaliteit. Nou, wie bepaalt wat, wat kwaliteit is? Is het een ordinaire programma Spuiten en Slikken? Heet het kwaliteit of boers of vrouw of uw programma, hè? Heet het kwaliteit? Mijn, mijn programma staat het? buiten kijf natuurlijk, hè? Ja, nee, nee maar Als we het over kwaliteit ik, hebben. Daarom. Maar wie bepaalt dat? Ik denk dat je beter... Lid kunt zijn, dat ze kijken naar de leden. Een christen bijvoorbeeld, die, die is van de EO, of NCV, of iemand die is voor de. Maar, voor maar is, de dat nou, is dat nou met jongeren ook nog steeds zo? Want dat is natuurlijk ja. de vraag. Hè, van, van, van, tuurlijk, ik, kijk, ik zie ook heel vaak de ledenbijeenkomsten bij ons bij de NCV. Allemaal ja. ontzettend aardige mensen, maar ja. zijn over het algemeen wat ouder. Ja, maar dan. Je ziet er niet heel veel jongeren tussen lopen. Ja, maar dan kunnen ze toch lid worden van BNN? Dat is toch een, jongeren, een jongerenomroep? Ja. Want, want u zegt hé, dat loslaten van die ledenaantallen... Uh, ja, dat, dat is niet goed. Verveeld. Ja, want, want wie bepaalt dat? Ja, nee, snap ik. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag. U spreekt met woord ten boom. Dag, mevrouw. Uh, ik wilde ook graag even reageren... met name uh, dat de jongere mensen... wat ik dus in mijn omgeving zo om me heen zie eigenlijk heel weinig televisie kijken en radio luisteren. En uh, deze mensen hebben hun eigen programma's met uh, internet. En uh, die kiezen niet meer zo gauw dus voor de televisie... als ze s'avonds gaan kijken. Maar met name de ouderen, dat vind ik de groep... die eigenlijk het meeste dus televisie kijkt naar documentaires. En die hebben daar alle tijd voor oh. ook. En die genieten daarvan. Als je weet, zo'n Radio 5... ...s morgens, daar luisteren duizenden mensen naar. Heek mouwen, hè? Ja, geweldig, ja. ja en, en Max natuurlijk ook. Ja ja, Het is voor oude mensen, daar ben ik helemaal mee eens. Maar, maar u zegt dus eigenlijk, want uh, Mark Adriaan die, die vreest daarvoor... Hè, dat de publieke omroep een beetje die taak om jongeren erbij te betrekken ja. uh, gaat loslaten... en ja. u zegt, nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg. Nee, dat vind ik helemaal nee, niet erg. Nee. Uh... Nou, daar gaan we hem even op laten reageren. Dank dat u ja. gebeld hebt, mevrouw. Uh, Mark Adriaan, die ja. luistert mee vanuit Den Haag. Nou, deze mevrouw, die uh, ik bleef even die... bijkomen. <laughs> ja, nee. ze zegt even waar het op staat. Ja, nee duidelijk. nee maar, Absoluut niet mee eens, want wij doen als BNN uh, heel veel onderzoeken. We hebben ook uh, de leden waar wij heel veel mee praten en gelukkig bij BNN in tegenstelling tot bij de NCV, hoor ik van jou... zijn die bij BNN allemaal wel jong. <lacht> en wij, en wij, nou, wij ontloven ze er ook ja, wel, nee, ja, nee, Jong van geest Oh ja, oké. Okay. <lacht> nou, dan mogen ze ook lid worden van ons. Nee, maar heel duidelijk, zij, uh, zij zijn jong. En wij uh, doen natuurlijk heel veel met mediagedrag. Dat houden we na, na, nadrukkelijk in de gaten. En wat zie je? TV en radio zijn nog heel erg belangrijk. En uiteraard, die mevrouw heeft wel gelijk... Uh, er, er vindt langzamerhand wel een verschuiving plaats. En daarom vinden we het ook een slecht idee... om allerlei beperkingen op te leggen voor het internet... Ja. He, dus, uh, maar het is dus niet waar. TV en radio zijn superbelangrijk voor jongeren. En die kijken ook uh, heel vaak gewoon gezellig in de woonkamer. Ja. De televisie um, Even die ene meneer uit Groningen. Die zei van, ik volg die publieke omroep al jaren. En ik had het dat die echt wel weet waar, wist waar hij het over had. Die zegt, de publieke omroep functioneert niet als een publieke omroep. Hij zegt, als ik een goede film wil zien... dan moet ik altijd wachten tot het elf uur is geweest. En dan komt die eens een keer. Die zal nooit om half negen worden gepland of een mooie documentaire. ja nee Ik, ik snap die opmerking uiteraard wel. Aan de andere kant, ja, en nu wordt hij heel genuanceerd... De NPO, de publieke omroep, heeft als taak om die zenders, Nederland 1, 2 en 3, we hebben het even nu over de televisie, om die te programmeren. En ze doen dat op een dusdanige manier, dat die zender als geheel samenhang heeft, dat het niet dubbelt met een ander kanaal. Uh, en en dat, dat vind ik in de basis natuurlijk wel goed, want je ziet nu wel dat, dat het goed functioneert. Nederland 1, 2 en 3 uh, uh, lopen goed, Nederland 1 uh, is zo'n is beetje de best bekeken zender van Nederland. En daar zitten toch publieke waarden in, want als die meneer dan ook beweert dat het allemaal commercieel is, dat is gewoon niet waar. De programma's die er worden uitgezonden, die zijn zeker publiek en ze zijn eh, inderdaad op een slimme manier achter elkaar gezet en dan wordt er rekening gehouden uiteraard wel met je bereik en daar ben ik dan weer niet tegen. Ja, ja goed onafhankelijk nieuwsvoorziening is nog genoemd. Uh, Opvallend natuurlijk dat die meneer uit België zegt van ik, laat, ik kijk en luister heel veel naar de Nederlandse publiek omroep, want dat vind ik eigenlijk veel beter dan ja. uh, wat we hier in België doen. Nou, ja, zo zie je maar. Die meneer zegt ook hè, de verschillende smaken, tenminste zo hoorde ik het uit zijn mond, mm -hmm. die vind ik zo leuk om te horen. Het, het is een veelzijdig medialandschap en wees daar trots op in Nederland. En ik vind dat we dat ook moeten zijn. En, en ook ondanks dat die een meneer nu zei van uh, drie op reis, dat is eigenlijk gewoon een uh, prestigeproject. Uh, het is geen educatief programma, dat kan wel weg. Dat, daar ben je niet met hem mee, dat nee, blijf je. Nee, dat dat, want hij zegt het kost verschrikkelijk veel geld, dat is gewoon niet waar. Ik ken de bedragen nu niet uit mijn hoofd, maar het is niet een ontzettend duur programma. En nogmaals, het zorgt uh, voor een blik op de wereld, hè, van wat speelt er in andere landen. Uh, Patrick, dat is uh, een van onze presentatoren, die, die reist ook naar naar probleemlanden. En laat daar de verhalen zien. Uh, dat maakt ook wat los. We hadden laatst nog een demonstratie voor de deur bij BNN. Dat geeft al aan dat mm. het niet gewoon een nee. programma is met iemand in een bikini. Er, is, uh, er wordt veel meer verteld. Ja. Mark, jij blijft het debat volgen uh, op de publieke tribune, want dat gaat zo door. Dankjewel voor je bijdrage aan Stam.nl. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Weinig veranderd in de percentages. 45 om 55. Eens dus 45 procent, oneens 55. Bijna 1200 mensen gestemd. Namens de publieke omroep nu, Thijs van der Brink. Ja, die zit nog na te denken over Patrick Lodiers in een bikini. Maar goed, los daarvan. Van. Uh, Maarten van Poelgeest is bij ons gast, wethouder in Amsterdam van GroenLinks. Uh, alle illegale van Nederland ja, die zouden het best naar Amsterdam uh, kunnen gaan... want daar wordt het niet strafbaar. En verder de voorzitter van uh, Heracles, Jan Smit... over dit voetbalweekend en over het nieuwe stadion van Heracles. We gaan het horen zometeen na twee in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. Met één druk op de knop werkt alles, denken we. Tot het uitvalt. Staan kaarsjes aan het is een beetje behelpen. Hoe robuust is ons stroomnet of drinkwater? Dat vanaf verdieping 2 geen water meer is. Internet of mobiele telefonie? Na 2 tot 4 uur valt het uit. En kunnen we nog wel zonder? Op heel veel plekken gaan mensen ineens voor zich uit zitten staren en zich afvragen wat nu? Deze week in KRO Goedemorgen Nederland, elke werkdag van half 10 tot half 11, storing. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 En stem. 400 jaar oud en nog steeds actueel. De Gouden Eeuw. Welvaart, maar ook financiële windhandel. Tolerantie, maar ook huiver voor het vreemde. Toen al. De Gouden Eeuw. Morgenavond, 5 voor half 9 op 2. Wie is jouw held uit de Gouden Eeuw? Vind hem op goudeneeuw.nl/slash facebook. Kinderen in oorlogsgebieden hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, het is ook geen dure lijstje.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 En dat is kijken op svb.nl. Want hier vindt u alle informatie rondom uw AOW. Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen. Ga naar svb.nl. We hebben een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar hoe lang nog? En hebben mensen van 35 hier straks ook nog wat aan?